Scotland met uh, motorbike <coughs> en uh, volgende nummer dat is uh, Witch Sabbath ja daar komt hij. om half negen komt Jacco erbij dus Witch Sabbath van Samhain Witch Sabbath. Wachtal nummer is dat, hè? Ja, ja. Dat was de uh, Witch Sabbath. Sam Heen. Ja, Sam Heen, dat is uh, zoiets als uh, Halloween, hè? Dus uh, ja, ik heb uh, nog wat opnames uh, het afgelopen jaar ook nog met Eurostar Radio. En daar wil ik dan de komende week een uh, compilatie van maken. Van uh, ja, alle gasten die uh, in onze uitzendingen zijn geweest via de Skype. En dan wil ik dan uh, een selectie uitmaken. En dat wil ik dan uh, um, 31 december, dus aanstaande woensdag 31 december uitzenden. Van, uh, vanaf 8 uur. En uh, ja, <laughs> dus aanstaande woensdag 31 december. En dus vanaf 8 uur. En uh, we zien wel tot uh, hoe lang het programma doorgaat. En uh, ja, het is allemaal deels opgenomen en deels live. Dus uh, het is niet helemaal live allemaal natuurlijk. Maar we zien het allemaal wel, joh, hoe dat allemaal uh, in zijn beloop gaat. En uh, goed, straks uh, over 11 minuten om half negen... ...komt uh, onze vriend Jacco erbij. En uh, wie weet nog meer. Uh, nog meer uh, gasten Je kan vanaf uh, half negen... Uh, skypen, dan ga ik de Skype open de skype adres is dj.jaap dj.jaap via de skype en dan kan je vanaf half negen in bed, Dan kan je in de uitzending komen als je dat leuk vindt, ja. en wil je dat liever niet dan kan je ook via dezelfde skype adres gewoon chatten en dan lees ik gewoon de chatberichtjes voor dus uh, oké, okay, uh, zie maar wat ze doet en we hebben uh, nog een liedje ga nog een liedje mensen en uh, dat heet uh, My Way Home enzo. My Way Home van enzo is dit. Oké okay, tot zo. Uh, kort liedje. Kort liedje, maar. Hè? Ja, hou Een <laughs> kort liedje was dat, hè. Prachtig, uh, nee, maar dat wel. Dat was. Uh, My Way Home. Was dat. Oké. Okay. Goed, uh, Ja. Um, we gaan nog. Uh, eens kijken. We hebben nog zeven minuten. Eens kijken of we nog een leuk liedje kunnen draaien. Het was een beetje een uh, uh, wat uh, ja, <laughs> liquid dream van FBS. Komt ie.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 Oké okay, mensen, dat was weer uh, FBS met Lucid Dream. Prachtig nummer was dat. En uh, we gaan nu eens even kijken mensen, of we al uh, contact kunnen leggen met onze vriend uh, Jacco uit uh, Gelderland, uit de Veluwe. En uh, ja mensen, ja, kijk, de Skype uh, begint al op te starten. Je hoort het, je hoort het, nou jongens, wie zijn dat nou weer? Oké, Jacco, Jacco, en bereiken, oké, okay. ja, goed uh, loopt ja, oké, okay. hard genoeg, ja, ook, oké, okay. nou, we gaan eens even kijken, hallo. Uh -huh. hey, ja, kootje. Hij zoekt wel contact de computer. Ik hoor hem een keer overgaan. Ik zie wel dat uh, ja, de software is wel aan het zoeken. Hij gaat het nog een keer proberen. Nog een keer proberen dan, maar. Of hij belt terug, ik weet het niet. We gaan het nog een keer proberen. Ja, papa. We zijn ondertussen 1 minuut over half 9. Dus. Hé. Uh... Hey. Ja, kooptje. Nou, weet je wat? We wachten wel tot hij terugbelt. Um, nou, goed. Nou, weet je wat? Ik stel voor om mijn muziekje te draaien. Mocht hij uh, bellen, dan. Uh... Ja, hoor je wel. Ik zal Even, even zichtbaar maken. Dan kan iedereen het zien. Misschien dat Herman nog even belt. Dat zou ook eventueel kunnen. Dat zou wel leuk wezen, hè. Kijk, waar heeft hij een berichtje achtergelaten? Nee. Okay. Maar goed, we horen het zo wel. We gaan nog even een liedje draaien, mensen. Dus... Uh, we gaan nog even een liedje draaien. En uh, dat is... Uh, My heart van Enzo, daar komt hij. Ja, jammer. Weer geprobeerd, maar niet gelukt, uh, Jacco. Maar goed, misschien belt hij zelf wel En zo was dit met my heart. Goed, we gaan eens kijken. Volgende liedje. we, uh, ja microfoon. Uh, ik weet niet wat ik zal doen, zou ik de microfoon zo houden. Of anders, we zien het wel. Maar ja, goed, uh, we zien het wel. Uh, ik ga volgende Mama's maar eens draaien dan, hè. Um, dat uh, wordt weer een ander nummer. Phone met Acacia Kisses. Hier komt hij. Ja. Dat was uh, Fono Jerry met uh, Acacia Kisses. Oké. Okay. Nou, een leuk liedje. Hé, hey, godverdikke me nog een toe. Weer komt er weer zo'n... Ja, weet je wat is? Alles speelt automatisch af, weet je. Tot als het ene liedje is afgelopen... Dan komt ineens het uh, begin van de speelluister weer bij. En dan begint hij de hele ritel af te spelen die al geweest zijn. En dat vind ik niet zo fijn. Dus ik ga even die playlist even... ...helemaal leeg trekken... ...want uh, dan kan ik niet... Dan ga ik ieder liedje maar apart doen... <tus> ...dus... Uh, ...want uh, ja, dat werkt zo niet... hè? ...dus goed... ...nou ja, Jacco uh, laat nog steeds niks horen... ...dan nou, zal ik eens even kijken... ...misschien, misschien... ...dat ik eens... Uh, uh, ...onze vriend uh, dingen kan strikken... ...hoe heet hij... Um, ...eens even kijken... Misschien dat ik even contact kan zoeken met... Ja, het is daar natuurlijk nog vroeger in Nieuw-Zeeland. heb ik het over Herman Tekkenburg. Kijken... Kijken of we Herman kunnen strikken. Nou, We gaan het proberen. Ja, mijn stem klinkt misschien iets anders, maar... even kijken. Ja, even... Herman, Herman Teklenburg uit Nieuw-Zeeland. Kijken of we die... En een dat is daar twaalf uur later als hier. Dus het is daar alweer maandag. <laughs> het is nu uh, bijna kwart voor negen. Het is zondagavond. Goeie avond, Herman. Of goedemorgen moet ik eigenlijk zeggen. Goeie avond. Ja. Ja. ja. Ja, het is een goeiemorgen. Dat moet ik wel zeggen. Het <laughs> is ja, ja. kerst. Ah, prachtig, mooi. Dat hebben we hier vandaag, het was uh, de afgelopen dagen hebben we het gesneeuwd. In de zuidelijke helft van Nederland. Dus uh, tot, ja. tot midden Nederland heeft het gesneeuwd. En hier, uh, hier was het 2 graden boven nul, maar ja, aan de grond vriest het dan. De sneeuw begint mm -hmm. wel een beetje, ja, er heeft hier misschien een paar centimeter gevallen. In het Aha. zuiden was het, geloof ik, uh, wat meer als hier. Maar ja, uh, we ik, hebben, ik, ja. ga e ik ga even iets in mijn ogen doen, zodat ik je beter kan horen. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja, uh, ja, man gaat denk ik een hoofdtelefoon doen. Dat is ook beter voor het tegen het rondzingen. Hè? Dus ja, ik heb ook zo'n ding op mijn hoofd. Zo'n headsetje. En dan, uh, ja, dan heb je... Uh, dus uh, betere geluid zou ja, Je hebt het rondzingen niet. Uh, nou ja, de bijgeluiden om je heen uh, horen de mensen Maar goed, we hebben in ieder geval iemand aan de lijn mensen. Uh, nou, ik hoop dat uh, Jacco er straks nog bij komt. Ik zag wel dat een mobieltje aan stond in plaats van zijn computer. Dus uh, <coughs> ja, is er helemaal weer. Ja, zo zijn we weer. Uh, Jodido. Ja. Ja, zo, we gaan nu naar het einde van 19, nee, nee, 2014. 2014, ja. ja. En, en, en gisteravond, voordat ik mijn computer naar bed deed, ja, toen kwam er bericht op dat er weer een vliegtuig is verongelukt. Ja, inderdaad, dus... ja, bij, uh, ja. Ergens bij Indonesië, in de Javazee is die neergestort. Ja. Dus ja. Indonesië en uh, ja, ik geloof van Surabaya naar uh, Singapore. Ja, ja, ze waren net veertig minuten na het opstijgen neergestort, hè? Ja. Ja, ja. ja, ik heb het op televisie en, gezien, ja. Ik denk, jeetje alweer, joh. Ja, ja, dus, het, uh, he? ja. het zijn geen leuke dingen. Die, en ik las ook nog een klein stukje erbij dat de eigenaar van die, van die maatschappij, ja. die, die had... Die maatschappij overgenomen, daar had hij maar 25 cent voor betaald. 25 cent? 25 cent. Het, het lijkt wel alsof ze graag van dat maatschappij af wilden. Ik denk dat het, dat het idee is geweest. Het uh, is een soort of shuttle service tussen Indonesië en and, and Singapore. Hmm. Zo'n zo zo ja. uh, aardvlucht per dag. Hmm. Ja, is, ja, dus dat is uh, niet erg leuk zo voor het einde van, van het jaar voor die mensen weer. Ja, ja. Hier, nou, hier is het uh, behoorlijk geweest, zoals ik zeggen, zei. Het, uh, Hoeveel graden is het daar nu op dit moment? Wat zeg je? Hoeveel graden is het op dit moment uh, bij oh. u? Op dit moment is het ongeveer, laat ik zeggen, was het 16, 17 graden en dat zal wel oplopen tot over de 20, 20, 21. Ja, dat is wel aangenaam. ja. Ja, dat is zo, dus, uh, en uh, ja, er zijn heel veel, uh, nogal veel mensen in de stad, Oakland zelf, uh, veel toeristen op het ogenblik. Iedere dag komen er één of twee van die grote toeristenboten binnen die, ja, dat, dat er schijnt ook nu iets te zijn wat erg in oploop is. Dat van toeristenboten zo waar een paar duizend mensen opkennen. En die, die, die varen dan rond hier in de Pacific en rondom Australië en die kant uit. En ja, die zijn hier erg populair. Dus uh, dan als je zo over de havenbrug rijdt, dan mm. zie je in de, verte, in de haven zelf, zie je altijd één op twee van die grote witte. Uh, ja, ik, ik hoor af en toe een, uh, een, een geluid er doorheen komen. Oh, is, Wat zeg je? Af en toe ook, oh, het is alweer weg. Ik hoorde zo'n uh, fluitend geluid er doorheen steeds. Ik denk koptelefoon misschien beter werkt. Ik heb ook een koptelefoon op. Ja, het is nou al weg dat geluid geloof ik. Ik, ik. ik kan je heel goed horen. Ja, oké, okay. ja, maar wel af en toe als je niks zegt, zodanig je praat gaat het goed. Maar ik heb ja. hier de volumecompressor uitgezet, dus nu hoor ik die fluittoon ook niet meer. Dan moet ik ja. alleen de volume even harder zetten van de microfoon. Maar ja, ja, dan klinkt mijn stem op de radio weer zachter. Maar als ik die volumecompressor aanzet, dan hey, nou, ja. nee, nou nee, hoor ik het niet meer. Oh, hey, wat vervreemd. Maar <lacht> eh, Dus elke keer als er even een stilte is, hoor ik ja. raar fluitend geluid. Maar nu hoor ik het niet meer, dus het is alweer weg. Dus. Ja, yeah. uh, well, dus het is een automatische uh, stemversterker, die gaat ineens yeah. werken als je niks zegt, heel even, dan, dan gaat hij geluid zoeken, dan versterkt de omgevinggeluiden zich, maar nu is het oh. alweer weg, dus het is alweer verholpen, zie ik, dus uh, yeah. ja, heel raar is dat. <laughs> Ja, ondanks alles dat, ja, het is toch wel heel wat dat uh, wij hier zo uh, aan, aan de andere kant, uh, jij aan die kant, ik aan deze kant van de wereld zitten en gewoon maar kunnen, met elkaar kunnen praten. Ja. Ik, ik, ik vind dat, dat een heel, heel wat, maar ja dan, ik ben uit die tijd toen we nog telefoons hadden waar we hmm. zo met één vinger nummertjes moesten draaien. Ja, ja, ja, ik weet nog toen we pas internet hadden, dat was in uh, mei, nee, april 2000. We hadden een heel uh, ja, oud computertje en er zat uh, net zoveel geheugen op als, uh, als nu op een cd. 650 MB. Nou, je lag je wijzeloos. Want dat was het. Eh, elke keer moest je die cookies eraf halen, anders zat je computer vol en dan deed hij het niet meer. Daar ging hij heel langzaam werken. En daar uh, vond ik al een hele ervaring via MSN Messenger. Om met de hele wereld te kunnen praten. En dat ging dan op dezelfde manier als nu via Skype. Ja. En uh, nou, ik vond dat wel heel bijzonder en nog gratis ook. En uh, nou, dan zat ik met Israël te praten, met Zuid-Afrika, Amerika, Engeland. Nou, dat was, uh, dat was heel, uh, ja, heel wat nieuws in die tijd. Weet je. Ja. <laughs> Niet, ja, het, is nu, het is nu wel gemakkelijk als je iemand op Skype wilt uh, praten en ook wilt zien. Het, uh, ja, want ik hè? kan ook bellen naar een vast nummer. Uh, nou, het staat er nog steeds op, had ik een keer opgewaardeerd. Een tientje, 10 tien euro. Mm -hmm. En een uh, keer voor de geheime moeder opgebeld naar het vaste telefoonnummer. En dat werkte perfect. En, uh, maar ja, er staat nog steeds geld op. Ik bel uh, meestal met mijn mobiel of met de vaste telefoon. Maar uh, ja, het is wel, wel makkelijk. Alleen ja, als ze mij willen terugbellen, dan moeten ze. Dan, uh, ja, dan moet ik ook. Ik kan wel een nummer aanvragen via Skype. Maar ja, ik heb uh, een vast nummer en uh, ik heb een mobiel nummer, Dus ik denk, ja, dat vind ik ook wel overbodig. Want ze hebben het ook voor uh, 40 euro al. heb je al een jaarabonnement. En dan kan je veel goedkoop, daar heb je ook een nummer via Skype, maar dan moet je je telefoon via je router aansluiten. Ja. Yeah. En dus dan moet je je internetverbinding openhouden. Dat kan gewoon zonder dat je computer ontstaat. En dan kan je via Skype bellen met een gewone telefoon. Ja, ik, ben, ik, ik ben benieuwd wat in het komende jaar wat de, de nieuwtjes zullen zijn. Wat, wat, wat, ja. Wat, wat, wat computing betreft. ...zoveel mensen die het dan voor uh, entertainment gebruiken in plaats van, van, van business. Het, uh, ik heb uh, een klein dochter nou die, uh, die een paar maanden geleden heeft de hogeschool verlaten... ...en nu en is bezig met het studeren van, op een uh, universiteit. En in de tussentijd heeft ze een baan in een, in een zaak, Dick Smith. Dat is een, een welbekende naam, vooral aan deze kant in Australië en Nieuw-Zeeland. En die verkopen, die verkopen ja. dan van de meeste artikelen in computers, ja. laptops, ik alweer, camera's. Ik hoor alweer dat geluid er zo en, en, <laughs> ja? en ik vroeg haar die gisterenavond: hoe vind je het? Is zit ook oh, fantastisch uh, ik ben ja, als je nou vertel eens, Emily, wat gaan we volgend jaar krijgen? Ze zegt, staat versteld wat er op komst ja, is. Het, het, het is allemaal geld, geldmakertjes, hè? Het gaat allemaal op ja. want Ik heb een, een uh, ik heb, uh, dat Facebook gaat de regels veranderen, dan mogen ze alles met je foto's doen. En uh, er zijn nieuwe regels, die gaan automatisch in. Want als je je ja. account niet opzegt, dan kunnen ze alles met je foto's doen. Dan uh, gebruiken ze dat voor reclamedoen en dan staan jouw foto's zo gewoon in de krant in Amerika of zo. En dan staat gewoon jouw foto erop zonder toestemming. En dat mag dan uh, vanaf 1 januari. Alleen Duitsland is het enige land waar dat niet mag. En uh, daar mogen ze de privacygegevens niet zomaar uh, gebruiken. En dan mogen ze al jou, alles wat je op Facebook zet, dan mogen ze gebruiken voor adverteren. Dus er staat ineens jouw foto in de krant van je kleindochter of van wie dan ook. Van die, he het. die heeft ook dat en dat product gekocht, staat er dan bij. En dan kan je niks tegen doen. Alleen in Duitsland kunnen ze naar de rechter stappen. Want uh, Duitsland heeft, uh, heeft een deal gesloten met Facebook. Dus ik heb een Twitter-account aangemaakt. En wat denk je? zijn dat twee makelaars die, uh, die zich aanmelden als, als volger. En ik denk, ja, wat moet een makelaar nou met mijn uh, dingen, weet je? Ja, ik heb het uh, lekker opgelaten. Ik denk, ja. uh, het enige wat ze zien is dat ik af en toe een uitzending doe. En, en dat ik wel eens leuke filmpjes erop zet. Dus ja, Facebook ga ik uh, alle foto's afhalen. Ik, uh, ik wou hem eerst opzeggen. Maar ik denk, nou weet je. Dan heb ik helemaal geen contact meer met de buitenwereld. Weet je. Dus ik hou nee. Facebook dan wel. Alleen, ik, uh, ik zet er geen foto's meer op. Ik zet er alleen maar op wanneer ik ga uitzenden. En als ik wil chatten met iemand via de... Facebook kan ik wel, wel communiceren. Dus, je, tegenwoordig moet je wel heel erg uitkijken. Ze zeggen wel eens, ja, wij gebruiken het niet. Ik wil dit en dat, maar dat is ja. onzin. Ja, want het enige wat je kan doen, dan moet je naar de rechter in, in Amerika. Ja. Nou, nou ja, dat doet bijna niemand natuurlijk. Nou, het duurt, dus, het waard, duurt ook wel een paar jaar. Je, je huis verkopen voor die rechter te betalen. Ja, en dan hebben ze hè, dan hebben ze weer een paar mensen kapot gemaakt. En ja, en stel dat je die zaak zo. nog verliest ook, nou dan ben je alles kwijt. En, en, uh, ja. Ja, ja, het is, ik, het is ik, een rare regel allemaal hoor. Ze denken overal dat ze de baas zijn daar zo. Ja, ik, ik vind hmm. het ik vind zoals wat wij doen soms. En ik, uh, met mijn programma met Daan, dat. Dat vind ik leuk. Mm -hmm. En dan verder, van, dan verder soms eh, luister ik wel eens voor een uur of twee zo naar een eh, radio station, zoals in New Orleans. Die, mm -hmm. uh, dat is een van de go hele goede muziek uh, uh, uh, en zo. En uh, dat vind ik ook leuk om te doen. Mm -hmm. Maar om verder in te gaan met... Uh, eigen fotoalbums te maken, ik dacht, nou, dat vind ik niet erg uh, safe. Mm -hmm. ik, ik heb altijd zo'n idee, ja, te zeggen wel, ja, wij gebruiken die dingen niet, maar het nee, staat nee, op nee, Facebook. Nee. En in Facebook die als je het wil gebruiken, doen ze of, of, je, of, je, of je het wil hebben of niet. Ja, want weet je wat het gewoon is, kijk, wij maken dan wel uh, ge, ge, goed, uh, ja, gratis gebruik van Facebook. En dan uh, hebben ze die nieuwe regel, die gaat vanaf 1 januari in. Dat als jij je, je account aanhoudt, dan uh, is, kan je één ding doen, alle foto's eraf halen. En dan, uh, ja, je profielfoto maakt dan misschien niet zo heel erg uit. Dan kan je hooguit je naam erop zetten. Met zo'n, uh, uh, uh, ja, zo'n uh, symbool voor uh, copyright. Zo'n uh, C met een rondje eromheen. En gewoon uh, yeah. geen foto's meer. Uh, ja, je kan het wel via de chat delen met elkaar. Dan zien ze het niet. Maar, uh, of via Skype kun je ook. Uh, maar ja, je kan ook bijvoorbeeld. Een, je hebt van die webpagina's. Dan kan je een album aanmaken. En keer dan via e-mail naar elkaar sturen. Dan, dan zien ze dat op Skype uh, dan niet. Maar dat zou je ook evenveel kunnen doen. Ja, maar uh, ja, kijk, ze, je moet, ja, je hebt ook mensen die gaan al hun hele levensverhaal op Facebook zetten. Dat vind ik ook zo dom. Dan gaan ze. Ja, ik heb vandaag weer boodschappen gedaan bij Albert Heijn. Of bij de Jumbo, of weet ik veel waar. En dan gaan ze een hele, <laughs> hele hebben en houden wat ze die dag gedaan hebben. En er zijn vaak mensen, sorry met alle respect, maar daarnaast Facebook, is een naam, er zijn vaak domme uh, mensen. Marlies, Marlies Loes ja? of zoiets. Marloes, ja. Wie, wie, wie is dat? Ja, Marloes, die, die zit ook vaak bij Redder Radio op de Chat, ja. en die woont ook in Utrecht. En uh, ja, die zit ook wel eens uh, bij Guus op de chat of zo. Dus uh, Marues ja. met een zet zeker, hè? Ja, een, ja. ja. Er is een andere, Mares. Mares. Chewie of Chewy of zoiets. En die, eh, zij eh, soms neemt een, een, een, een halve pagina van, van, van Facebook in beslag met wat ze gedaan heeft en wat ze niet okay. doen. En ik heb het idee dat ze ziek is. Oh. Hm. En dan is erg. ze weer niet ziek, okay, en, dan, okay. en dan is ze ziek want ze kan niet werken, mm -hmm. dat, dat, dat, dat, dat kan je zo tussen de regels inlezen, hè? Ja, ja. ja maar wat, wat ik zo, zo ik, raar vind, dat, uh, ik, ga, ik ga niet alles uh, erop zetten, Weet je? je hebt mensen die gaan naar alles wat ze doen en wat ze denken, en uh, dat zetten ze dan op Facebook, maar, maar kijk, dan kun je het wel op vrienden klikken, dat alleen mensen kunnen lezen die bij jouw vrienden zijn op Facebook. Maar Facebook zelf kan wel alles lezen wat ze erop zet. Nee. zo is het. Uh, ja, Oké, okay, um, mm. nou even, dus, ik, ik neem aan, het heeft nog even gesneeuwd in het zuiden van het land. Heeft het nog gesneeuwd bij jullie in het noorden? In het noorden niet. Uh, we, uh, wel in het zuiden van Nederland. Dus vanaf, zeg maar, Utrecht tot dan uh, Brabant en Limburg. België dan. Ja. En uh, in het noorden krijgen ze wel wat sneeuw, maar dat blijft niet lang liggen. Want morgen wordt het uh, overdag 2 tot 4 graden boven nul. Ja. En uh, ja, het zal wel meer een beetje natte sneeuw. Zijn. Alleen aan de grond gaat het wel vriezen, Dus ze zeggen <laughs> wel dat je moet oppassen in het verkeer met gladheid en zo. Dus, uh, in het dat hele dat, nee, uh, de reden dat ik hem vraag is dat. Uh... Ik, ik, ik, ik zag vanmorgen een foto op uh, Facebook en dat was uh, Amsterdam in de sneeuw, dit jaar. Amsterdam in de sneeuw, nou, volgens mij heb ik het niet verder gesneeuwd dan, uh, <laughs> dan uh, ja nee, Amsterdam nee. ligt een beetje, uh, iets boven de, ja een beetje in orde. noorden. Ja, een beetje... alleen, alleen, alleen gesneeuwd. Uh, uh, Beneden de grote rivieren, zou ik zo zeggen. Ja, dat klopt, klopt. Ja, en dan een beetje daarboven dan. Zo Den Haag, Rotterdam. Daar heb je het ook wel. Uh, en Utrecht. Mm -hmm. Arnhem, saudi En uh, de, daar heb je dan ook wel wat gesneeuwd Maar niet, daar heb het, in Den Haag heeft het niet zo heel veel... Uh, het was een dun laagje sneeuw. Maar in uh, Brabant en Limburg. Daar, uh, daar heb je het wel behoorlijk... Uh, ja, centimeter of tien tot dertig uh, wel gesneeuwd. Dus, uh, Oké, okay. ja. Heel hartelijk dank. Ja, voor ja, dit ja, ja. jaar, het uh, is met mij te babbelen en niet met jou. Mm -hmm. uh, ik wens je het allerbeste en je vrouw voor het de komende jaar. Dankjewel, uh, hetzelfde. En dat we nog uh, menigmaal uh, doorgaan. Ja. Ik uh, ik, ga, ik kom weer terug op de Even kijken ja, de 9e volgende maand. 9 januari. Ja, dat is dan op een vrijdag voor mm -hmm. mij. Mm -hmm. Het is om 11 uur, jullie avond. Mm -hmm. Mm -hmm. En uh, dat is dan een Daan-Hermans-show, maar de, de swing in zweet heb ik me opgehouden. Want ja, ja het was, werd een beetje te laat voor mij. Ja. En, en voor jullie ook, geloof ik, zo na twaalf. Mm -hmm. uh, maar dat uh, maak ik zo, uh, wat we besloten hebben, Daan en ik, dat we niet... niet te veel praten, maar ook veel meer muziek. Oké. Okay. En dat is op, uh, op vrijdag, 9 januari. Op ridderradio.com. Dan weten, ja, de luisteraars het hier ook. Dus ja. uh, leuk, joh. Oké. Okay, ja, hey, nog, de do, best, do. nog de beste mensen voor het uh, volgende jaar. Voor 2015. Ook voor je vrouw en ja. voor je familie. En ik zou zeggen, tot, uh, ja, tot gauw maar weer dan. hè. <laughs> ja, ook, het, dus, ook het allerbeste voor je luisteraars en kijkeraars. Ja dankjewel. Oké. Okay. Okay. Tot ziens, hoi hoi. Oké okay, mensen, dat was uh, onze vriend Herman Tecklenberg uit Nieuw-Zeeland, even kijken of we nog een leuk liedje hebben. Dan gaan we kijken of Jacco uh, er nog is, want ja, die, uh, die zie ik uh, wel uh, en zie ik niet. <laughs> Voor mijn. Uh, heeft hij alleen zijn mobieltje al staan? Of hij is de hond later? Dat zou natuurlijk ook kunnen. We gaan eens even kijken. Of we. Uh, even kijken, een leuk liedje kunnen draaien. We houden het een beetje rustig. Geen rockmuziek vanavond. Maar we gaan een beetje chillen. Met Grace. Grace. Valhalla. Hè? Wat staat er nou? Grace Valhalla. Met Burn. HAHAHAHAHAHHHHHHH <laughs> birrria Walhalla, met burn was dit. Mensen. Ja, ik was even vergeten het microfoonschaarven uh, open te trekken. Maar ik kan Jaco mij niet bereiken. Wat vreemd. Ik ga het toch, toch nog eens een keertje proberen hoor. Want, uh, in ieder geval een beetje vervelend. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar hij zou bellen. Ja, dat, dat, uh, van tevoren al contact gehad voor de uitzending. Ongeveer rond het uh, avondeten zeg maar. En ik ben benieuwd of hij opneemt. Ja, nou, we zullen zien het zou kunnen zijn dat hij storing hebt met zijn computer of met zijn tabletje maar zijn telefoon staat wel aan want dat kan ik zien op Facebook even kijken hoor uh, ja, zijn telefoon staat oh. ja. ja. oké, okay, nou ja we hebben ook tegenwoordig een uh, twitter adres je kunt ook twitteren dus uh, ja, twitteren kan ook. En dan uh, toetsen uh, gewoon uh, heel simpel. Zo dus twitteren. Twitter, de Twitter, de Twitter. Dan moet ik even kijken hoor. De persoon die je probeert te bereiken is momenteel niet beschikbaar. Je kunt een bericht inspreken naar de pieter. Hallo Jacco, we zijn met de live uitzending bezig. Ja, dus ik weet niet wat er aan de hand is, maar oké, okay, we, we, we horen het wel, we horen het wel. Ik heb net uh, Herman al aan de telefoon gehad, ik zou zeggen, uh, tot later, ja, ja. oké, nou, ik ben benieuwd, misschien dat hij terugbelt, ik hoop het. Ja, misschien is er wel wat gebeurd, ik hoop niet iets ernstigs, ik hoop het niet, maar goed, we, we horen het wel. En oh, misschien belt hij nog wel vanavond, en hey, wie zal het zeggen? Dus, uh, maar uh, ik, ik kan je wel even zeggen... Oh ja, ik had het over mijn... Uh, even kijken hoor... Over mijn... Uh, <laughs> uh, mijn Twitter, hè? Mijn Twitter... Ja, Twitteren, Twitteren, Twitteren... Nou, Facebook uh, wil ik... Uh, die heb ik nog wel, maar ja... Ik heb zo'n beetje mijn bedenken, bedenkingen over de nieuwe regeltjes... Daar ben ik niet zo blij mee... Van uh, Facebook... Nou, je hebt het net gehoord, dat gesprek met, uh, met Herman... Uh, wat Facebook allemaal gaat uitspoken en daar ben ik niet zo heel blij mee. Maar goed, we gaan eens even kijken het uh, DJ uh, Jaap hein? ja, ja ja. Maar als je aloha jaap intoetst. Dus hoofdletter A van Aloha en J van Jaap achter elkaar dan. Dus aloha met een hoofdletter en Jaap met een hoofdletter. Dus Aloha Jaap. Intouch bij Twitter, dan kom je vanzelf zie je dan DJ Jaap en dan zie je uh, dan dezelfde foto en dezelfde achtergrondfoto als op Facebook en uh, ja die blauwe uh, schaduwgezicht. gezicht en radio, allerlei radio. Ja, vanavond is Alloa Radio weer live in de lucht met DJ Jaap en Jacco. Wij beginnen om 8 uur op <laughs> djjaap.com Alloa Radio. Oké, okay, nou goed, ga zelf maar uh, kijken. Ik ga even een, uh, kijken of ik een, een lang uh, liedje kan draaien. Want deze jongen moet eventjes een sanitaire stop maken. Want ik sta hier te kloppen zowat. wat. <laughs> Ik moet zo zaakken als een paard, want dat wil je niet geloven. Ik zag ook te wiebelen op mijn stoel. Goed, we gaan eens even kijken of we nog een leuke, leuke mix kunnen draaien of zo. Nou, een leuke, vrije muziek nieuw. Wat is dat nou, weer, jongens? Nee, nee, nee, nee, wacht even. Dat is geen nieuwe muziek meer, hoor. Heb ik er ook al een paar maanden op staan. We gaan eens even kijken, mensen. Ik zit er ondertussen te, te zoeken. Laat maar een dance, uh, dance gedoe, uh, gedoetje doen. Uh, Robbix Ah, oh, die is ook goed Robbix Mijn nieuw base Edit Rock En uh, ja Hier komt hij. Oké, hey, mensen, dat liedje ken je ook wel dromen. Die hebben we al zo vaak gedraaid. We gaan eens even wat anders zoeken, want... Uh, ik denk dat jullie het ook wel een beetje zult bennen hè? Ja, wacht even, hoor. Moet ik hem uh, even kijken, hoor. Verwijder alles, goed zo. Dan gaan we eens even kijken voor een ander liedje. Want dit liedje, dat ken ik wel dromen, man. Dus we hebben veel meer keuze, hoor. Dus uh, geen nood, geen nood, geen nood. Laten we eens wat blues draaien, of... Of misschien iets uh... Oh wacht Latino muziek, Latijnse muziek Ja dat is ook wel leuk, lekker vrolijk Het swingt de pan uit hè? Met Latijnse muziek Die heb ik wel ergens, die heb ik nog niet zo lang geleden Gedownload Hier is uh... Ja, moest even kijken hoor Projecto T Met La, La Rona en Vrolijke klanken Mensen, vrolijke klanken je <laughs> komt die dan Zal existe. la gente. Siempre lo negará, pero es cierto. Sucedió, hace vrouwelijk, ja, ja, ja, ja, ja, Je atrás, mucho cuidado. een alguien que no quieres encontrar, pero escucha sus gritos sin cesar, te va a llevar. <risas> Es alguien que no quieres encontrar, pero escucha sus gritos sin cesar, te va a llevar. Ja, mensen, dat was uh, Projecto Team met La Leroyne. Nou, het gaat volgens mij over, een, uh, over iets, uh, ja, iets horrorachtigs uh, geloof ik. Maar, ja, maar het klonk wel vrolijk, dat, dat wel ja. Het <laughs> ging over een weerwolf of zoiets. Als ik het goed heb begrepen, maar goed, uh, lekker interessant mensen. Als het maar lekker swingt, nietwaar. Als het maar lekker swingt. En dan zit ik nog een ander muziekje te zoeken... En die kwam ik er net snuffelen nog ergens tegen. En ik denk, hé, hey, die kan ik misschien ook wel eens een keer draaien. Maar dan moet ik even zoeken, hoor. Dan moet ik even zoeken, zoeken, zoeken, zoeken, zoeken, zoeken, zoeken, zoeken, zoeken. zoeken. Misschien... Iets... Uh... Ja, het is zondag vandaag, hè. Laten we iets spiritueels draaien. En denk nou niet... Eh... Uh... Hè? Nou ja, we kijken wel, we kijken wel. Iets spiritueels. <middels> Santu haseer se sam kunt de panja panja. Santja duweer satisa hutsakeer taza satasa hutsan in Saha hangteer samtam manja sam kan ja thareer. Nanama Santu ase sato samputte na uterasate atajatali sasangasake via satisata sangan in ama visirasa a hangte asangtamanjasankan jangata deze ouders hebben het ook sa <tries> hat sa kea pan cha sa ta sa hat sa ni te samhaman cha samkan cha theriam nama mi ham nama karana na se akṣatva sampūnte apancha panya sanjācātuviya ja, mensen, leuk hoor. Gezellig muziekje is dat. Ik vond het bijna van. Ik zat er bijna van. van. in slaap vallen hoor. Mijn muziek is het eerlijk gezegd niet, maar goed, uh, maakt niet uit. Uh, dus zal dat wel liefhebbers hoor. Hé? Dus uh, we gaan eens even kijken, uh, we, het is nu 6 minuten van half 10, het is zondagavond en het is 28 december 2014. En we gaan eens even kijken wat we allemaal uh, nog meer voor uh, muziek hebben, weet je wel. Oh, jongens, jongens, jongens, jongens. Wat is dat allemaal toch lastig. Ja. Hé, hey, kijk, dat is ze mooi. <laughs> Hier is No Alice. Of nee, Alice met No Werewolf. Hier komt hij. Komt ja, ja. Dat was dus uh, LLS met uh, No Werewolf. Oké, okay, we gaan uh, naar het volgende nummer. Ace It uh, Breakfast. Ace It Breakfast van uh, Dave Ken. nummertje, hè? ja zo dan hè. <laughs> nou ja ik, eh, ik heb een eh, paar keer geprobeerd eh, onze vriend eh, Jacco te bereiken maar ik ben bang uh, ja ik heb zijn voicemail via de skype ingesproken ik denk dat er iets tussen gekomen is ik hoop niet dat het ernstig is maar. oké, okay, nou laten we het zo doen, uh, ik ga tot 10 uur zeker door, live en uh, na tien uur uh, dan, uh, dan ga ik maar een, uh, een oud uh, non-stop uh, muziekprogramma uitzenden. Non-stop muziek, wat we al eerder hebben uitgezonden. En, uh, en dan ga ik om elf uur stoppen. Maar uh, tot tien uur uh, live dus. En dan uh, van tien tot, uh, tot, uh, tot elf uur uh, uh, non-stop muziek. Zonder commentaar uiteraard. En uh, dan uh, ga ik uh, nog even door. Uh, dit programma wat je nu hoort wordt tot tien uur uh, opgenomen. En dat uh, is twee uur durend programma. Wordt online gezet. En dat uh, ga ik op mijn uh, Twitter account plaatsen. Dus niet op Facebook maar op Twitter. En dan kun je via Twitter uh, terugluisteren. En uh, eens kijken of ik er misschien ook nog... Uh, op mijn website kan plakken, deze uitzending. Maar niet op Facebook. Ik doe het niet meer op Facebook. Uh, ik zet uh, de opname, de podcast van dit, dit programmaatje op Twitter. En Twitter adres is Aloha Jaap. Dus dan weet je dat ook weer. Oké okay, mensen, we gaan eens even kijken wat we nog meer uh, voor muziekjes hebben. Dus mochten er nog mensen zijn die willen bellen, kan dat nog steeds... En anders gaan we gewoon, uh, tot tien uur uh, kun je dan live, uh, kun je gaan bellen. En uh, ja, ik wil nou eens even kijken. Uh, we hebben uh, dus uh, Acid Breakfast gehad van, uh, even kijken hoor, hoe heet die gast? Ja, ik weet zijn naam niet meer. maar naam is hij uh, <laughs> Ik weet zijn naam niet meer, erg he. Acid Breakfast. Ja, dat weet ik nog wel. Maar ik kan niet alles lezen hier. Dus dat is het probleem. Wat dat betreft vind ik... Uh, de programma's waar ik nu mee werk. Ik zeg niet welke het is. werkt niet uh, altijd dat je zegt van je kan alles lezen. Oh ja, Dave Kent was het. Ik zie het al, ja. Dave Kent. Nu Drummond. Met A Collection of Sound. Dat zal het album zijn, denk ik. En het... Uh, Oh, wacht eens even. A collection of songs about Norway. Song 8. En er staat geen naam van een liedje bij. De artiest heet. Drawnament of zoiets. Dat nou, zal wel. Oké, okay, hier is hij dan. Veel plezier daarmee. Tot zo. Dan moet hij het wel doen, natuurlijk. Daar komt hij. Hoor nog steeds niks hoor. Raar hoor. Hij nou, zou het toch moeten doen, zou je zeggen. Nou, hij doet helemaal niks. Wat is het nou voor... Uh... <laughs> Sjong, jong, jong, jong, jong? Nou, doet hij het nou of niet? Nou hij doet het niet. Nou, dan flikker hem dan maar gewoon af. Moes even kijken. Volgende liedje dan maar. Eens even kijken. dokter. To Retro. Nou, ik hoop dat die het wel doet. Oké, okay, tot zo. Ja, dat was Dokter met 2 uh, Retro. Ja, yeah, mensen. Ja, ik. Uh, ja, we zijn bezig vanaf uh, 8 uur live. Maar ik, uh, ik heb misschien een ander voorstel. Ik heb misschien wel uh, allemaal non-stop, misschien gaan draaien. Non-stop muziek. Wat jullie waarschijnlijk al eerder hebben gehoord. Maar ik ken ook deze hele bub. Uh. Gaan we herhalen? Vanaf uh, 10 uur. Dus dan kan je tot 12 uur. Dit programma waar je nu naar luistert, helemaal terugluisteren. door hoor je ook Herman ja, ook nog eens een keer erbij. Dus dan gaan we gewoon door tot 12 uur. Dus straks om... Ja, laten we het zo doen. Ik heb een ander voorstel. Ik ga het om 10 uur stoppen met live uitzenden. En dan gaan we deze hele uitzending van twee uur lang herhalen. Dus nu, wat je nu hoort is live. Het is nu kwart over tien. Het is zondagavond 24. Nee, uh, 28 december zie ik je staan, ja. Het is dus kwart voor tien, 28 december 2014. Je luistert naar Tijd voor Plezier met uh, DJ Jaap. Nou, Jacco, helaas, uh, die, uh, ja, ik heb geen tegenbericht gehoord. Hij zou in de uitzending komen, maar door, uh, een of ander iets uh, kan hij waarschijnlijk niet. Ik zie wel alleen... Uh, dat zijn mobiel aanstaat. En ik ga hem niet opbellen. Ik weet natuurlijk niet wat er aan de hand is. Maar misschien is er niks aan de hand. En misschien heeft hij even geen tijd. Dat kan ook natuurlijk. Maar ik maak me wel een beetje om gerust. Dus, uh, maar ja, goed. Uh, ik heb nog geen tegenbericht gezien. Dus even kijken hoor. Dan ga ik even de Skype openmaken. Misschien dat daar nog, nog iets in de chat staat. Nee, ook niet. Ik heb zijn voicemail ingesproken. Op uh, Facebook ook geen tegenbericht. Dus ja, uh, goed, ik maak me wel een klein beetje zorgen. Maar goed, uh, laten we het zo doen. We zenden uit live tot tien uur. En na tien uur gaan we, deze hele uitzending wordt dus opgenomen. Hè? Uh, wordt dan herhaald. En dan zit het niet live meer. Maar ja, het is dan nog wel uh, van vandaag. Hè? Het is dan nog wel recent. En dan kan je Herman uh, nog eens een keer horen. Dus als je Herman gemist hebt net, dan kan je hem alsnog terugluisteren. Dus... Vanaf 10 uur wordt deze twee uur durende radio-uitzending herhaald. Van 10 tot 12. En dan nokken we ermee. En dan zijn we woensdag weer terug. Hè, woensdag 31 december. Even kijken wat we dan uit de hoed gaan toveren. Dan wil ik wat uh, programma's ook van uh, Eurostar Radio. Want ja uh, jullie weten dat we zijn begonnen als Allawe uh, Radio in 2004 uh, ergens. En eh, ja, toen hebben we twee jaar gedraaid als Eurostar Radio. Van 2012 tot dit jaar, 2014. Ja, En eh, ja, toen heb ik toch maar weer besloten om de naam Aloha Radio weer terug te halen. Nou, vanaf de zomer heten we weer gewoon weer ja, Aloha Radio zoals jullie weten. Dus, dus tussendoor hoor je misschien een jingle van Eurostar Radio. Maar het is gewoon... Hallo radio eigenlijk. Dus uh, ja, dit eerst, uh, sommige delen zal je dan uh, van dit jaar dan, hè. Het wordt alleen van dit jaar bepaalde uh, uitzendingen met uh, onder andere Jacco en uh, met Marcus en met, uh, met Herman en misschien nog wel, wel andere gasten die daarbij zijn geweest. Ja, een heleboel mensen durven niet te bellen, die durven niet live in de uitzingen. Ik denk, nou ja, als het nou een televisieprogramma is en je ziet je gezicht erop, dan kan ik me dan nog wel, nog wel voorstellen. Maar zorg alleen je stem. En je mag ook een nickname gebruiken, je hoeft niet je echte naam te gebruiken. Want je kan ook gewoon chatten op de Skype. Je hoeft je niet eens te bellen, je kan ook gewoon chatten. En dan kun je, kun je ook voor alles zeggen wat je wil. Maar ja, euh, mensen durven niet, hè. Ja, aan de Luisterdichtheid ligt het niet. We hebben een vol luisteraars, Dat zeg ik eerlijk. Het zijn er niet veel. Maar het zijn er een handjevol. Nou ja, dat groeit wel Om de loopte tijden. Dus uh, ja. En we zijn natuurlijk niet het enige station... Wat via het internet uitzendt. En we zenden alleen maar rechtenvrije muziek uit. En dat is allemaal uh, gedownload van Jamendo. Jamendo.com Het is allemaal legaal. Volkomen legaal. Rechtenvrij. Dus uh, wat we doen, dat mag gewoon. Dus... Uh, hier hebben de autoriteiten dus geen invloed op, geen vergunning. Maar ook, ja, we hebben wel een licentie om het uit te kunnen zenden. Want ja, als je downloadt, dan zit er al gelijk de licentie bij. Dat wilde ik niet zeggen. Dat je, ja, uh, je mag er niet bij vertellen dat je het mag uitzenden. Maar ja, <laughs> je mag het verspreiden, je mag het kopiëren. Je mag er alleen geen geld aan verdienen. Het wordt wel commercieel gebruikt, maar daar moeten ze ook voor betalen. Dus als je een restaurant hebt of een café. En je draait diezelfde muziek die ik hier aan het uitzenden ben. dan moet je wel voor betalen. Want jij verdient overigens ook centjes mee, toch? Nou, en aangezien wij niet commercieel zijn. Maar non-profit bezig zijn. We gaan het gewoon voor onze lol doen, voor, voor de hobby. En mag iedereen gewoon eh, gratis luisteren. We verdienen daar zelf geen één stuiver om, Dus eh, geen auto's, eh, zou ik zo zeggen. En ik geloof dat ik iets in de verte iets hoorde. Moet ik even kijken. Ik hoorde iets in de verte. Ga ik even op Facebook kijken. Misschien dat Jacco antwoord eh, reageert. Ik zal eens even kijken. Ehm... Um, Even kijken hoor. Uh, even kijken. Dan gaan we even naar Facebook. Deed Facebook uh, <coughs> account. <coughs> nee, ik heb nog niet gereageerd. Nee, nee, nee. Hij zat er wel bij met zijn mobieltje. Ja, hij heeft nog niet gereageerd. Nee, nee, nee. Misschien die andere. Misschien die andere misschien wel. Even kijken hoor. Want ik heb er nog één. Haha. Daar wordt ook niet op gereageerd. Nee, nee, nee, dat is spijtig, spijtig. Nee, nee, hier ook niet. Jammer, jammer, jammer, jammer, jammer, jammer, jammer, jammer, jammer, jammer, jammer, jammer. Ja, dat is heel jammer. Ja, spijt me zeer, spijt nou ja, het is niet anders, het is niet anders, het is niet anders, het is niet anders, het is niet anders, het is niet anders. Word je nou niet gek voor jezelf, Jaap? Hè, wat zeg je? Zit ik nou tegen mezelf te lullen of? Eh? Ja, nee jongens, dus, uh, kijk, uh, kijk uh, ja, het is niet anders, helaas. Uh, Jacco, helaas, hij kan waarschijnlijk niet, er is misschien wat voorgevallen. Ik hoop niet dat er iets ernstigs aan de hand is. Bravo Neger heeft een nieuwe video toegevoegd. Hé, hey, dat is lachen, man. Ik weet niet waar het over gaat. Jouw 2014 momentje. Nou, dat, dat kunnen we even uitzenden als je dat leuk vindt om te horen. Dus is vandaag geplaatst, hè. Dat is uh, Bravo Neger en die is um, um, vandaag geplaatst. Die gaan we even luisteren naar Bravo Neger. Hé, hey, daar ben ik. Ik ben mijn 100 adlaten langs het kanaal... Het is te koud, Rooster kan? Het is te koud, maar jullie hebben het niet koud hoor, nee. Kom maar, schiet op! Pasje, ziet Ruiter wel. Nee, jullie hebben het niet koud niet. Maar wat ik toch wil hebben is, waar was nou jouw 2014 momentje? Dat je zoiets had van, hé. Hey, maar dat was toch best gaaf, hè? Dat was best gaaf. Iedereen heeft zo'n momentje gehad in 2014. Wel was je, nou jouw moment, je plaatst hieronder onder deze filmpje En wellicht maak ik daar een nieuw filmpje over, om toch nog even het jaar te bespreken Laat iedereen even reacties hieronder plaatsen, dan maak ik een mooie compilatie van al die dingen En dan maak ik daar een nieuw filmpje over, een soort Audiars-conferentie. En die doe ik dan op 31 december, bam, de lucht in schieten Mijn moment was toen die fucking paulia vreters, die Spanjaarden dachten van hey, maar die Hollanders die gaan we even van de mat spelen. Dat was een koude kermis. Letterlijk en figuurlijk vandaag en dag. Koude kermis. je jij denken? Maar je kon Nederland van de mat af spelen. Maar je ging dus niet morgen. Vijf, 1. Daar. Eerste honden naar huis. Dat konden krijgen. Op dieven. Dus wat jullie moeten doen, is hieronder. Onder deze filmpje. Even kijken waar die honden naartoe gaan. Kom! Onder deze filmpje zetten waar ik het over moet hebben en dan ga ik daar een mooie compilatie van maken ik doe maar zo gek mogelijk, zet er maar allemaal bij, ik maak er wel wat aan ik zeg blijf van het vuurwerk af, anders heb je je poten meer ik zeg houdoe en bedankt en ik gelukkig aan het einde, houdoe doe! bravo ha, al dus kan. ja, wereldgozer is dat hele eerlijke jongen, hij zegt gewoon waar het op staat en dat mag ik allemaal wel huh? ja, vind ik onwaars leuk ja ik vind een, uh, een gozer die gewoon zegt waar het op staat. En ik ga hem opdelen ook. Zo, alsjeblieft. Dan kan iedereen het zien. En ik weet niet of hij ook een uh, account heeft op uh, Twitter. Want dan wil ik hem daar ook nog meedelen. Dus uh, hij is komiek. Ja, maar brabo-neger. Ja, er zijn mensen die kennen hem niet, hè. Die kennen hem niet, dat is wel jammer, hoor. Maar goed, uh, mensen. We gaan uh, nog vijf minuten. En dan. Hé. Uh... Hey. Ja, die gooien we er ook even bij. Vriend toevoegen. En dan we... Ja, ik, ik zit er nog een paar mensen toe te voegen tot mijn vriendenlijst. En uh, die hadden we toch al, deze? Nee, die hadden we nog niet. Nou, die gooien we er ook bij. En deze jongen gooien we erbij. Huppatee. Eens kijken hoor. Leuk, hebben we hebben weer een paar vrienden erbij. Oké. Okay. Ja, die andere die, uh, vind ik allemaal prima. Allemaal best. Het zal allemaal wel goed wezen jongens. Het komt allemaal wel goed. Oké okay, nou, in ieder geval tot zover de live uitzending. Straks om tien uur gaan we alles herhalen. Wat ik uh, zojuist heb uitgezonden is allemaal live nu tot dit uh, moment. En na tien uur wordt... Deze twee uur durende radio-uitzending herhaalt. Zo, heb ik heb mijn microfoon even weer normaal. We gaan nog één liedje draaien, lieve mensen. Nog één liedje. En dan wordt de boel gewoon herhaald. Het is uh, vier minuten voor tien uur. En uh, we gaan nu uh, iets draaien, iets wat jullie vast wel leuk vinden. En dat is... Uh, <laughs> Cobbison. met het liedje Nou ja, wat is dat nou weer jongens Cobbison. met het liedje rubbish, oftewel rommel, troep Mensen door tot volgende week uh, uh, Of deze week woensdag nog dus 31 december oudejaarsavond Met een compilatie van alle shows van de afgelopen jaar Dus zowel van Tijd voor plezier als Midwekerspris, Een programma Midweek Express Een speciaal audiaarsavon uitzending. Iris Cobison met rubbish. Nou, tot zo. Met DJ Jaap. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer op Aloha Radio.